In het Dolfinarium in Harderwijk is kort na middernacht een tuimelaardolfijn geboren. En dat is uniek. In Harderwijk is nog nooit een dolfijn in de winter geboren, meldt het Dolfinarium. Normaal gesproken planten dolfijnen zich in de zomer voort. En omdat de draagtijd van een tuimelaardolfijn 12 maanden is, worden de meeste dolfijnen dus ook in de zomer geboren. Het geslacht van de tuimelaar is nog onbekend.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 Het weer, morgen geregeld zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordelijk kustgebied valt mogelijk nog een bui en het wordt een graad of zeven. Maandag gaat het weer regenen en stevig waaien. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1. Start Kees Janijn. Goedemorgen. aan is je, als je net is gegaan. Lekker, uh, lekker rustig gaan. Start op Radio 1. Het is drie minuten over zes. Heel fijn dat je met mij uh, wakker wil worden. Ik zie ook al op Twitter uh, uh, dat er wel wat mensen al wakker zijn. Tim die heeft mij op uh, Ed Case uh, getweet over de uh, carbidschieten-reportage die we uh, in het vorige uur hadden. Jouwke die ging met 150 liter schieten. Nou, dat is echt al flink. Maar Tim zegt, nou, het kan nog veel groter. Uh, wij gebruiken 5000. Maar ik denk, het was Jouwke's eerste keer. Dus, uh, en we wilden niet dat zijn lichaamsdelen eraf zou blazen of zo. Dus we hebben het maar even rustig gehouden. Maar... Uh... Dat 5000 vind ik erg netjes. Pas wel op, maar uh, het klinkt in ieder geval als een hele uh, een grote onderneming en een grote knal. Dus uh, ja, ga zo door. Het zal vast een leuke oud- en nieuw worden voor Tim. Je luistert naar start, dus op Radio 1, het programma dat gemaakt wordt door de talenten van BNN University. Dat is dan de radioopleiding van BNN. Met zo'n uh, nieuw crowdfunding-project voor talentvolle jonge sporters. En in Vlaanderen zijn ze boos omdat er strings in een kerstgetal hangen, of strings, ja, als je het in het Nederlands zegt. En nog 65 uur en 56 minuten en dan gaat het los. Je hoort het nu al een beetje, niet zo heftig, uh, want gisteren is de vuurwerkverkoop weer gestart. En dus stopdrukte voor Evert Hooyer, eigenaar van een van de grootste vuurwerkhallen van het land. Hooyer vuurwerk in Soest, Evert, goedemorgen. Goedemorgen. Jij uh, Goed. slaat vast in de zaken rond deze tijd. Nou, dat, toen ik gisteren hoorde dat jullie uh, mij in de uitzending niet halen... ...zei ze, ja we gaan om zes uur bellen. Ik zeg, nou, ik slaap nog niet in de zaak, maar ik moet wel zeggen dat we... ...straks om acht uur, terwijl de zaak dicht is op zondag... Uh, ...krijgen we wel een uh, aanlevering van... Uh, van een paar vuurwerk. Dus alsnog moet je werken, terwijl er niet eens verkocht wordt op een zondag? Nee, nee, nee. nee. Ja, precies, ja. Want uh, we gaan toch lekker even de dag benutten om uh, weer de voorraad aan te vullen. Want uh, het is toch gisteren best hard gegaan. Hoewel, we vonden het toch een beetje, we noemen het een beetje tam. Het gaat toch wel uh, de kant op dat uh, het iedere keer uh, op het laatste moment... Toch te hozen komt uh, eigenlijk. Ja, nu, nu zag vuurwerk. ik wel dat uh, de, de, de, we brachten net ook het nieuws hier in start dat ja. de belangrijke vereniging van vuurwerkverkopers die is tevreden met de eerste verkoopdag. Jij, jij, jij ja, niet? Ja, nou, ik, uh, nou een ik moet zeggen, kijk, er is in de in het volverkoop gebeurt er altijd veel via internet en dan, mm -hmm. dan komen de, de mensen die vol volkopen, die willen ook het eerste hun spullen hebben, dus die komen op die dag. Mm -hmm. Ja, dat heb je dus al gehad, hè? Dat, dat, dat, dat, dat wist je al. Ja. Maar de, de, de spontane, dus zeg maar de, de impulsverkoop, ja, die moet nog gebeuren. En, uh, en, en die had wel iets, iets meer gekund, uh, maar dat hebben we vorig jaar precies hetzelfde meegemaakt. Het nou, wordt uiteindelijk ik, ik, wel, wel wat uh, Uiteindelijk wat komt het dan allemaal tegelijk. En dan heb je eigenlijk een hele korte periode, heb je het heel erg druk, maar... Ah. Als ze het kwijtraken. <laughs> nou, uh, uh, over kwijtraken gesproken, ja. volgens het een vandaag opiniepanel uh, vanavond uh, binnengekomen, vindt twee derde van de volwassenen dat er een vuurwerkverbod moet komen. Een alternatief zou bijvoorbeeld dan zijn dat uh, gemeentelijke uh, vuurwerkshows moeten komen. Wat vind jij ja. daarvan? Nou, dat verrast me wel, want uh, er zijn toch altijd mensen die het de, de, ook. Er is dan toch wel een derde een. een, een Best aanzienlijk hoeveelheid mensen die het vuurwerk gewoon uh, lekker voor hun eigen deurtje willen afsteken en niet uh, mm -hmm. naar een vastgestelde plek willen gaan met kinderen die net wakker zijn en uh, even naar het vuurwerk mogen kijken. Dat wordt toch een, uh, een hele heisa volgens mij. Mocht het er komen, uh, wat betekent dat voor jou? Een enorme omzetdaling of koopt de gemeente het dan gewoon op? Ja, dan zal het gesaneerd moeten worden. Ik zie iets... Uh, voor elkaar heb met, met allerlei voorzieningen en, en, en bevoor, behoorlijke investeringen, mm -hmm. ja, dan zal er, uh, dan zal er uh, toch wat moeten komen uh, geldelijk, maar ja, aan de andere kant kun je ook zeggen van nou, als je dat op bepaalde plekken gaan afsteken, misschien uh, ben jij wel de handelaar die dat, dat mag gaan doen en dan mag je dat misschien gaan leveren. Precies, dat dus, dus jij ziet het, het uh, niet, uh, niet als een heel groot nadeel in? Nee, nee, nee. Nou. Ja, maar ik denk ook dat het ook niet zo hard gaat. In Nederland is er altijd een hoop. Hij over, over uh, uh, vlak na de jaarwisseling. Is het altijd heel actueel. En dan app's het weer weg. Dat er, uh, dat er een hoop schade is geleden. Ze moeten gewoon het illegale vuurwerk aanpakken. Daar, moet, daar moeten ze zijn. Daar moet je mee stoppen. Dat, nou, moeten, dat moeten ze tackelen. Lijkt me duidelijk uh, even te Hoyer. Ja. Uh, Succes met de topdrukte nou, de komende dagen. Ja, bedankt. En, en goedemorgen. Met het programma. Goedemorgen. Dankjewel.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 Chances are I can't escape this feeling This vision in my mind Of the day 2011, van zijn tweede album, John, Engel, uh, John Allen... met uh, Joanna, Engelse singer-songwriter... op uh, de Nederlandse radio-in. Kees Dorsten! Start. Precies, daar luister je naar. En iedere week nodig ik in Start iemand uit in de studio... die bezig is met een project. Mensen met nieuwe creatieve ideeën die investeerders nodig hebben. Vandaag doe ik dat alleen even iets anders. Ik dacht, even uh, laatste van het jaar kan even iets anders... Vandaag zijn de mensen namelijk zelf het crowdfund Project Op talentboek.nl kun je namelijk investeren in jonge talentvolle sporters... om uh, over dit uh, ja, sportieve project te praten. Uh, is bij mij aangeschoven Merel Bas van uh, Tellenboek.nl. Dus Merel, goedemorgen. Goedemorgen. Um, Oké, okay, samen met oud-schaatster uh, Yvonne van Gennep... ben jij uh, ja, de, een van de initiatiefneemsters uh, van talentbook. Wat is dat precies? Uh, nou, ik wil wel heel even erbij zeggen... Nicole Bulk is ook een initiatiefneemster. dus een mm -hmm. ook ex-topsporter. Um, en Talentboek is een, uh, ja, een crowdfunding site. is een online donatiesysteem voor talenten. Mm -hmm. um, het zijn talenten met een NOC status mm -hmm. Dus het zijn echt talenten die uh, een erkende status hebben vanuit NOC ja. Dus echt bij de top behoren. Mm -hmm. En um, ja, dit hebben wij opgezet vanuit de behoefte van de talenten... Um, ja Ik werk zelf ook bij het Olympisch Netwerk Noord-Holland. Mm -hmm. um, Yvonne werkt daar ook. En Nicole Bulk werkte daar ook. En um, vanuit het Olympisch Netwerk begeleiden wij deze talenten. Um, voor, um, ja, voor eigenlijk heel breed. Uh, ze komen bij ons langs voor een fysiotherapie. Of ze komen voor ons langs om uh, begeleid te worden naar een mentale coach. Of uh, een, uh, ze willen een, een MRI. En dan kunnen wij dat voor ze regelen. Maar de vraag is ook vaak, uh, hebben jullie geld voor ons? Nou, dat... Ja, want ik hoor dat ze komen bij jullie voor een MRI, voor, voor sponsoren. Daar is geld voor nodig. Eigenlijk is het, ze komen bij jullie omdat ze geen geld hebben. Ja, exact. En het enige wat wij dus niet kunnen geven is geld. Wij kunnen dus wel al die voorzieningen bieden aan hen. Mm -hmm. Maar we kunnen ze geen geld bieden. Um, en toen hebben Yvonne en Nicole bedacht... van, nou, we kunnen niet elke keer nee verkopen. Dus moeten we daar iets voor gaan doen. En toen is dus Talentboek uh, uh, ja, bedacht. En uh, dat is in 2011 is Talentboek 1.0 eigenlijk online gebracht. Mm -hmm. En uh, sinds 2,5 maand is... Uh, talentboek 2.0, hoe die er nu uitziet, uh, online gekomen. Sporters kunnen zich dus bij jullie aanmelden uh, als ze geld nodig hebben. En dus uh, kort gezegd, bij het uh, talentboek, daar uh, koppelen jullie ze aan sponsoren. Dus zij zijn eigenlijk het crowdfundingproject en, en die sponsoren kunnen dan kiezen in welke sporter uh, ze willen investeren. Um, nu, nu, wanneer kan je je nou als sporttalent daarvoor aanmelden? Um, nou, je mag je dus alleen aanmelden als je die, uh, dat erkende status hebt. Dus een A of een B-status? Um, nee, dat zijn de topsportstatussen. Mm -hmm. Je hebt talentstatus, je hebt topsportstatus. En wij willen juist echte talenten begeleiden, omdat ja. uh, de meeste topsporters vanuit NOC en NSF een stipendium krijgen. Mm -hmm. Dus die worden eigenlijk al geholpen met geld. Uh, maar juist de talenten, dus de 12 en de 21, hebben ja, het geld eigenlijk hard nodig om een uh, sport te kunnen beoefenen. Mm -hmm. um, en die talenten die, dus, ja, die krijgen vanuit de Bond een status. Is toegekend. Yeah. En NCNSF geeft dat eigenlijk aan ons door. En zo kunnen Jullie wij... hebben een lijst, en eigenlijk kunnen al die talenten ja. zich bij jou melden. Ja, en dat zijn er 8000 in, in Nederland. Hoeveel hebben we zich er al gemeld? Uh, er hebben zich nu... Uh, 80 gemeld. En we zijn dus nu twee maanden online. Uh, dus er moeten er nog aardig wat. Er moeten er nog aardig wat, ja. Maar het is wel... Uh, uiteraard hebben wij een om... zoveel mogelijk talenten erop te krijgen. Mm -hmm. Maar het gaat er natuurlijk wel om dat de talenten die zich aanmelden... ook daadwerkelijk iets mee gaan doen. Dus je merkt gewoon meteen dat de talenten... zich aanmelden en er ook heel erg... Ja, hard voor gaan sparen om... om hun donatiedoel uh, te kunnen voltooien. Ja. Uh, nu zie je... Ik dat één sporttalent uh, dat haar doel al uh, bereikt heeft... is Anne Bavelaar. Zij doet aan moderne vijfkamp... en heeft al behoorlijk uh, wat geld bij elkaar gesprokkeld. Ja. Judith zocht haar op om te kijken hoe het gaat met haar sport... en haar uh, presentatieskills. Op... Talentboek.nl uh, vond ik Anne Bavelaar. Zij is een, uh, een talent wat al veel geld bij elkaar heeft verzameld. En zij is een talent met een A-status. En alleen dan kun je natuurlijk je aanmelden op Talentboek. En uh, dat wil ik wel even testen. Want ik ga straks aan haar vragen hoe ze het allemaal bij elkaar heeft gekregen, dat geld. Maar ik wil eerst even testen of ze wel echt zo goed is en of ze die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 best wel vermoeiend ook. Treepijn, toch? Wat zei je? doet geen pijn, toch? Nee, nee, nee, dat is geen pijn, nee. Een beetje schrik aan het begin. Het is gewoon, uh, als er iemand met een maar wapen val... op je afkomt... ben ik toch niet gewend. Het is... valt er eens aan, dus net als we moeten dingen vast Anne, wij hebben net geschermd. En ik ben ingemaakt door jou. <laughs> dat kan gebeuren. Maar we staan hier nog steeds in de sporthal. En ik, uh, ik vraag me eigenlijk het eerste af... Uh, wat is moderne vijfkamp precies? Want ik denk dat heel veel mensen dat niet weten... Moderne Vijfkamp zijn, ja, zoals de naam zegt, vijf sporten eigenlijk, die uh, op één dag worden uitgevoerd. Je begint de dag met schermen, waarbij je tegen iedereen uh, één partij schermt, dus dat uh, kan uh, een lange sessie worden. Nou, dan gaan we met z'n allen door naar het zwembad, daar uh, doen we een 200 meter borstkrol, vrije slag. Uh, en van het zwemmen gaan we door naar het paardrijden. Daar krijg je een paard gelood. Nou, en dan van het paardrijden gaan we naar de Combined. En het Combined event bestaat uit de laatste twee sporten. Dat zijn uh, hardlopen en schieten. J jij hebt je aangemeld op uh, talentboek.nl. En toen heb jij heel snel je doel bereikt, heb ik gehoord. Ja, nou, ik had uh, redelijk snel een presentatie daarna. En dat uh, was heel erg leuk. Het was gewoon over, uh, nou, ik vertelde wat moderne Vijfkamp was en over mezelf. En uh, nou, dat het talentboek bestaat... En uh, ik deed de oproep om, uh, nou, niet speciaal op mij natuurlijk... maar op, uh, gewoon op wat talenten te kijken en uh, geld te doneren... zodat talenten hun doel kunnen bereiken. Nou, En dat was heel erg leuk, want er waren een heleboel mensen... die mij uh, ook wilden faciliteren en helpen om mijn doel te bereiken. Dus uh, ik heb nu een nieuwe degen. Zijn er nog meer manieren, zeg maar jij doet een presentatie... Uh, je staat op talentboek.nl. Zijn er nog meer manieren waarop je geld probeert binnen te halen voor jezelf? Uh, ja, ik hou me altijd aanbevolen als er een luisteraar bij BNN is... die mij wil sponsoren, financieel... of of uh, in, uh, ja, in uh, goederen. Heel goed, dat, dat, dat presenteren zit er alweer in. Uh, nu, nu gelijk alweer, heel goed. Ik ben aan het oefenen. Ja. Dit is de tweede keer. Ja. Dus uh... Dus stel, ik geef jou nu op Radio 1 even wat zendtijd. Want het, het principe is natuurlijk dat je jezelf moet kunnen presenteren om dat geld bij elkaar te krijgen. Vertel maar even aan de luisteraar van Radio 1 waarom jij op talentboek gesponsord moet worden. Ja, ik doe dus moderne vijfkamp en dat is een hele kleine sport in Nederland. En uh, het is dus heel erg moeilijk ook om daarin te groeien. Maar ik doe mijn best en uh, ik wil heel graag goed worden. En Nederland kan me hierin helpen, dus jullie kunnen me allemaal ondersteunen. Om goed te worden. Uiteindelijk hoop ik dus Nederland te vertegenwoordigen. En dan kunnen jullie zeggen dat jullie een steentje daaraan hebben bijgedragen. Aan deze nou, uitdagende sport. Uh, jullie kunnen me vinden op annabavelaar.nl. En uh, via daar heb je ook een link naar talentboek.nl. Of natuurlijk meteen op talentboek. En dan via mijn naam, Anne Bavelaar. En daar kun je mij uh, sponsoren of helpen in mijn volgende doel. Merel, ik zag dat jij... Uh ook een talentvol sporter bent. Jij hockeyt op, uh, op hoog niveau. Ja. Sta jij er ook op, op talentboek? Uh, nou, als het goed is sta ik er wel op. Maar ik ben een testpersoon geweest. Dus ik was het eerste talent die erop stond. Maar dus zonder officiële sta status. Uh, ik heb ooit wel een status gehad, eh, vroeger toen ik nog in de jeugdselectie zat. Mm -hmm. Maar momenteel uh, speel ik uh, alleen gewoon bij mijn, eigen, bij mijn eigen team en heb ik geen status meer. Oh, dus en jij weet hoe je je moet presenteren als sporter... en dan kan je dat van jezelf uh, niet doen, omdat je geen status hebt. Nee. Maar jij helpt dus van die talenten, uh, net als Anne. Um, ja. uh, en ze moeten dus een beetje kunnen presenteren... en zichzelf een beetje kunnen pitchen bij die uh, sponsoren... Ja. Uh, hoe, hoe helpen jullie ze daarbij? Ja, dus het is natuurlijk uiteindelijk uh, zo'n talent beeld zich aan en uiteindelijk is het dus inderdaad aan talent om, om zichzelf te gaan presenteren en om er echt ja, mee aan de gang te gaan. Uh, wij willen natuurlijk inderdaad de, de talenten wel een beetje ja, aan de hand nemen en, en proberen voor hen ook de donateurs uh, zoeken. Um, wat wij doen is... Nou ja, zoals Anne Bavelaar is een heel goed voorbeeld. Zij nam mm -hmm. zelf heel goed initiatief. Ze had een paar keer uh, had ze contact met ons opgenomen... hoe ze eventueel de link tussen haar eigen site en talentboek kon leggen. Mm -hmm. En toen dacht we, nou, die gaan we dus dan ook uh, verder helpen. En toen hadden wij een bijeenkomst bij uh, Atos. Um, en toen dat had... is een uh, bedrijf die ja, haar zo, heeft? Ja, nee, dat is een uh, consultancybedrijf. En mm -hmm. uh, vanuit Atos... Uh, Atos die helpt eigenlijk talentboek uh, om te ontwikkelen, verder te ontwikkelen you <laughs> En wij hadden daar gewoon een avond waar wij een presentatie over het talentboek mochten geven. Mm -hmm. En toen dachten we, nou dan nemen we ook een talent mee. En toen hebben wij Anne Bavelaar uh, vijf minuten gegeven om een presentatie over zichzelf te geven. Nou, dat heeft ze zo waanzinnig goed gedaan. Omdat daarna die presentatie heeft ze meteen twee banen aangeboden gekregen. Jo. En um, is haar donatiedoel van 125 euro uh, binnen een dag voltooid. Um, zo proberen wij dus eigenlijk ja, talenten een podium te geven, ook buiten het talentboek, op, mm -hmm. uh, voor een presentatie of. Uh, uh, ja, bij een bijeenkomst. Wat nou als het doel niet bereikt wordt? Uh, nou, de talenten die, uh, stellen dus een doel met dagen, ja, met een einddatum eigenlijk mm -hmm. en een streefbedrag. Dat einddatum, die, die is geweest en ze hebben het bedrag niet gehaald. Wat als het bedrag niet is gehaald, krijgen ze evengoed het bedrag dat wel binnen is gekomen. Dus het is niet zo, als het bedrag niet gehaald is, dan krijg je überhaupt geen geld. Al het geld dat binnenkomt, is voor het talent. Uh, het is alleen, dus, dus zodra het ja, het doel niet bereikt is, dan kunnen ze een nieuw doel aanmaken... en kunnen ze proberen daar weer mee uh, ja, door te gaan. Mm -hmm. Maar uh, het geld dat binnen is gekomen, krijgen zij wel gewoon. Oké, okay. we, we hebben op straat ook eventjes gevraagd... wat mensen nou van jullie project vinden. Ja. En uh, dit werd er gezegd. Uh, Jazeker, omdat ik weet dat het heel erg nodig is... en dat het helemaal niet makkelijk is. Uh, zeker niet in een kleinere sport... en helemaal niet voordat je echt de absolute wereldtop hebt bereikt dan pas wordt in je geïnvesteerd. En je hebt, eigenlijk pas no je hebt het eigenlijk nodig in het begin. Uh, nou, ik vind crowdfunding op zich wel een sympathiek iets... maar een sport te steunen zou ik zo niet zo snel doen, denk ik. ik. Ik vind het al lastig genoeg om mijn eigen sportieve prestaties... Uh, financieel een beetje te onderhouden. Ik zou jonge sporters zeker gaan steunen. Hè. Een kleine bijdrage voor uh, die jonge talenten... die uh, uiteindelijk heel groot kunnen worden. Kan nooit geen kwaad. Uh, nee, ik nee, denk het niet. Ik denk dat iedereen toch zelf ja, voor zijn eigen ja, geld kan zorgen. Door ja, te gaan werken of... Uh... Ja, andere manieren is altijd wel iets om aan geld te komen, denk ik. Ik heb, uh, ik heb zelf heel weinig met sport, dus wat dat betreft zou ik niet aan het top op mijn lijstje staan om, uh, om geld aan te sponsoren of te doneren. Maar stel, ze hebben een succesverhaal van een jonge sporter die daardoor echt een kans heeft gehad om zichzelf te kunnen ontwikkelen, dan zou ik het wel in overweging nemen. Nou, positieve en negatieve reacties? Ja. Yeah. Um, krijg je er ook wat voor terug als je in zo'n sport investeert? Um, nou, dat laten we eigenlijk geheel aan talent over. Um, we moedigen de talenten wel aan om, om iets origineels te bedenken. Mm -hmm. um, maar het is niet dat het een verplichting is. Um, wat wel op talentboek ook veel is, het zijn niet... Uh, heel grote bedragen die gegeven worden aan de talenten. Uh, wat je ziet, zij is de oma die 15 euro geeft mm -hmm. de bakker op de hoek die 30 dus euro Het is niet concert. zo dat ze echt 10.000 euro's nodig hebben om naar WK's te kunnen. Nee, en dat is juist het leuke van het Talentboek. En zo hebben wij het ook bewust opgezet dat het echt kleine donatiedoelen zijn waar ze voor gaan sparen. Dus nieuw schaatspak. Nieuw schaatspak. Uh, zoals Anne Bavelaar die wilde een nieuw degen voor schermen hebben. Uh, ja, en, en zo kun je dus snel je donatiedoel uh, bereiken en ook snel dus weer dat degen kopen om verder te kunnen trainen. En dan uh, moet je maar gewoon vragen of ze even je naam op het degen willen zetten. Van als ze dan wereldkampioen wordt dan ja. is die laatste <laughs> slag uh, is dan met jouw uh, naam gedaan. Ja. Uh, maar dat hoeft uh, dus niet. Uh, nou, waar kan, je, je, je zei het net al, op uh, talentboek.nl daar kan iedereen de sporters ontmoeten uh, ja. en, uh, en kijken in, uh, waarin je wilt uh, investeren. Ja, exact. En dan krijgt ze jou aan de lijn en dan ga je dat gewoon helemaal Dan ga ik dat fixen. helemaal regelen, ja. Nou, Merel Bas van Talentboek.nl. dank je wel dat je wilde langskomen. Geen Ik hoop dank. dat jullie heel veel jonge sporters kunnen helpen. Zodat we straks uh, over vier jaar uh, bij de Olympische Winterspelen dan, uh, ja, de, de resultaten kunnen zien. Ja, daar gaan we voor. Dank je wel. half zeven. Dit is jouw start op Radio 1. Goedemorgen. Straks de stand van zaken rondom het Olympisch kwalificatietoernooi. En Martijn gaat op jacht naar beroemdheden met een paparazzo. Nu eerst het uh, laatste nieuws op Twitter. Er wordt uh, lekker veel getweet over uh, vuurwerk. Het was gisteren namelijk de eerste officiële verkoopdag. Al met al was het een goede eerste dag volgens de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland. De Greenpeace activisten Faiza Oulassen en uh, Mannes Ubos, die vastzaten in Rusland, zijn vrijdagavond aangekomen op Schiphol. Greenpeace wordt daarom veel gebruikt, nog steeds op Twitter. Verder wordt er veel getweet over Edgar Davids. Hij heeft zaterdag een punt gezet achter zijn spelersloopbaan. Hij kreeg uh, zijn derde rode kaart van het seizoen en hij vond het genoeg. Edgar David zegt dat hij er geen plezier meer in heeft en uh, er daarom mee stopt. Hij blijft wel trainer van de Londense club in de vijfde divisie die hij traint. Hij is sinds 2012 actief als spelercoach bij Barnet, zo heet die club. Dan even het laatste nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry reist op Nieuwjaarsdag naar Israël en de Palestijnse gebieden. Hij zal in Jeruzalem en Ramallah opnieuw vredesbesprekingen voeren met de respectievelijke premier van Israël en de Palestijnse president. De musical Soldaat van Oranje heeft gisteravond gevierd... dat het de langstlopende voorstelling is uit de Nederlandse geschiedenis. Na afloop van de voorstelling in Katwijk... speelde het Metropoolorkest op een buitenpodium. En het grootste gedeelte van het geweld op en rond het voetbalveld... vindt plaats bij een aantal clubs... Vaak zijn er clubs te vinden in of bij grote steden. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau DSP Groep. Dan nog eventjes kijken naar het weer. Het regent nog steeds flink, zie ik. De buien zijn wel een beetje aan het overtrekken op dit moment. Ze, ja, ze raken nog even het oosten van het land. Maar geef het nog eventjes. Blijf nog even lekker in je bed na start luisteren en dan... Komt het uh, helemaal goed uh, of anders neem een paraplietje mee naar buiten. Start. Dan direct door naar het Olympisch kwalificatietoernooi. Want ja, ik heb de afgelopen dagen wel voor de tv gezeten om dat te zien hoor. Het OKT. Je kan je daarmee, de schaatsers kunnen zich daarmee plaatsen voor de Spelen in Sochiërs. Veel gebeurt gisteren en de afgelopen dagen. Gelukkig praat Eurosport schaatscommentator Henk Jan Kerkhoff. Jou en mij even bij. Henk Jan, goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Is uh, dit jouw schaatsweekend van het jaar? Ja, dat zou je bijna wel denken. Want als je er nu niet bij zit, dan uh, kun je ook de Olympische Spelen gewoon vergeten. En het is gewoon een slagveld... Uh... Een paar weken geleden sprak ik met Marjana Timmer. En uh, wanneer de schaatsers het stadion verlaten... dan zien mensen dat ze een trap uh, naar beneden gaan. Daar is mm -hmm. de mix rond, daar staan de journalisten. Ja, en dat is toch wel de, de boulevard of broken dreams, zou ik zo zeggen. Ja, gisteren werd de 10 kilometer gereden. De afstand van Sven Kramer. Uh, maar toch maakte Jorrit Bergsma het hem wel erg lastig. Wat, wat gebeurde er precies? Ja, Jorrit Bergsma, Sven Kramer, allebei 27 jaar oud... Uh, concurrenten, Maar ik had het idee dat Sven wel aan het spelen was. hoor. Uh, op een gegeven moment reed Jorrit Bergsma wel ver bij een weg. Nou kan dat op 25 rondjes natuurlijk. Uh, maar Sven wil altijd winnen. en um, Hij gaf gas en hij reed gewoon een nieuw baanrecord. Uh, 12.45.09, uh, want schaatsers zijn altijd van de cijfers. Ja, is geweldig. Geweldig hoe die man dat deed. Kan uh, Bergsma straks de Olympische titel van uh, Kramer afsnoepen? Ja, dat kan altijd. Kijk, scha schaatsen is een sport waarbij je uh, um, altijd met factoren te maken hebt. Wie, wie had vier jaar geleden verwacht dat uh, Gerard Kempkes uh, Sven Kramer weer de kant op zou sturen? Ja, maar dat uh, gaat dit keer natuurlijk niet gebeuren. Nu, nu komt het gewoon aan op hard schaatsen. Ja, ja, schaatsen is een hele simpele sport. Je start en wie het er binnenkomt heeft gewonnen, maar je moet wel in de juiste baan finishen. Uh, ja, nee, zo vat denk... je het wel heel uh, simpel samen natuurlijk, <laughs> Ja, maar ja, zo is het. Het gaat om wie het hardste rijdt. En ik denk gewoon dat Sven Kramer voor goud gaat. Wie, uh, wie trouwens ook hard reed was, was, was Bob de Jong. Hij werd derde op ja, de 10 geweldig, kilometer. Hè? Had je het verwacht? Zo'n oude hij gaat voor de vijfde keer naar de Spelen. Ja, vijfde keer is geweldig natuurlijk. En uh, ja, Bob is al 37 jaar. Dat betekent dat hij tien jaar ouder is als Sven Kramer en Jorik Bergsma. Uh, 12.50, een hele goede tijd, maar dat heeft hij al eerder laten zien, dat hij zo hard kon rijden in Tijalf. Uh, helemaal onverwacht is het niet. En zeker niet naar de 5 kilometer, waar hij op een paar uh, tienden eruit ging. Hij had wat goed te maken. Uh, hij had wat goed te maken en dan is Bob de Jong uh, echt een monument in de schaatsport. Want dan kan hij zich zo opladen, kan hij zo, uh, zichzelf motiveren. Ja, geweldig ook. Dan, dan nog even vandaag. Ik pak de ja. agenda er even bij. De 500, uh, 1500 meter voor de vrouwen uh, en de 1000 meter voor de mannen staat, uh, staat uh, gepland. Op wie moeten we letten? Ja, op wie moet je letten? Uh, het is weer heel lastig, want dat heeft ook weer te maken met de Matrix... De bekende schaatsmatrix, zoals die is ontwikkeld. Hè? Mensen kunnen zich plaatsen door een bepaald uh, niveau te halen. Door in een matrix te zeggen van oké, okay, als je dat haalt, dan ben je geplaatst. Mm -hmm. Ja, dat betekent en, niet dat je, als je eerste, tweede of derde wordt, dat je automatisch geplaat, be, geplaatst bent. Dat verschilt een beetje per afstand. Dat is een beetje ja, wat de matrix is. de 1500 meter in. vandaag voor de dames. De nummers 1 en 2 en 3 van de 1500 meter zijn gelijk geplaatst. Oké, okay. uh, die staan duizend, hoog in de matrix. Uh, dus die heel plekken. hoog, ja. En ja, bij de duizend, hoog. bij, de, bij, bij de, de mannen? Ja, gaat de nummer één is als zevende geplaatst. Um, maar omdat Sven Kramer en Jorrit Bergsma allebei al gedubbel geplaatst zijn... voor de 500 en de 10, mm -hmm. staan ze weer als vierde geplaatst. Dus het is echt geweldig om dat uh, allemaal bij te houden. Het is nou geweldig en uh, ah, je nee. moet, moet het een aardig goed rekenwonder uh, zijn... en het wegstrepen van elkaar en dan uiteindelijk gaan er zoveel schaties daar naartoe. Maar... Uh, um, op welke vrouwen en op welke mannen moeten we letten? De, de gebroertjes Mulder uh, misschien? Of? Ja, de gebroertjes Mulder zijn natuurlijk los. Die uh, hebben laten zien dat ze een, uh, een wereldniveau in Heerenveen kunnen uh, neerleggen. Ja, die is heel bijzonder. Ja. Um, maar zijn ze goed genoeg voor de duizend meter? Want je hebt nog Stefan Groothuis, Hein Otterspeer, Koen Verwij, Kjeld Nuis, Sjoerd de Vries. Tim Schipper misschien nog wel. Um, ja, ik denk dat het een spektakel gaat worden weer vanmiddag. En waarbij nog niks beslist is. Oké, okay, nou spannend dus. Uh, uh, uh, ik ga weer lekker uh, voor de buis uh, zitten als ik wakker ben. Uh, ja, jij uh, gaat uh, nu al uh, allemaal uh, je, je matrix uh, uitrekenen, denk ik. Uh, ja. He Henk-Jan Kerkhoff, uh, dankjewel dat we je even uh, uh, mochten bellen. En uh, uh, ja, veel uh, kijkplezier straks. Hè? Ja, kwart over vier ben ik toch wel wakker? Ja, oh nee, dat, uh, dat komt helemaal goed. Dan, dan, dan ben ik wel wakker, ja. <laughs> helemaal goed. Henk-Jan, dankjewel. wel. Graag gedaan. Nog even terug naar Roel, je hoorde hem net al uh, ronddartelen bij de Mystery Experience. Wat voor een, uh, mysterieuze uh, dingen gebeuren daar en waar, waar hou je je mee bezig Roel? Ja Kees, ik zit ondertussen uh, nog steeds bij de Mystery Experience bij Eveline... Ja, Evelien daar kan vertel wat. Kijk, zij is van de Tarotkaarten. En dat vertelde ik net al toen ik binnenkwam lopen, zat ze daar gelijk. En zij kan, zeg maar, als ik een vraag heb, en die vraag die heb ik natuurlijk, kan zij daar een antwoord op vinden met behulp van kaarten met, met plaatjes erop. Een soort speelkaart. Maar dan. Ik weet niet precies hoe ik het moet uh, doen. Evelien, wat, wat moet ik nu doen? Uh, wat je nu moet doen is een vraag, een goede vraag bedenken. En terwijl je je concentreert op die vraag schud je de kaarten. Oké, okay, dus uh, mag ik de vraag vertellen aan de luisteraar? Ja, tuurlijk. Oké, okay, nou. Uh, uh, ik ben vrijgestelde, dan weten jullie dat ook gelijk. Uh, alle luisteraars. Twitter me, hartstikke leuk. Uh, maar ik wil wel graag een vriendin. Wat moet ik doen om zo'n relatie te krijgen, om open te staan voor zo'n relatie. Is dat een goede vraag? Dat is een prima vraag. En als je die nou in de kaart schudt, ja. dan geef je de kaarten terug aan bij. Ja. En dan trek je met je linkerhand drie kaarten. De kaarten van het onderwerp, het verleden en eventueel de toekomst. Nou Kees, daar ga ik. Ik ga nu even de kaarten spreiden. Dat is wat moeilijk met één hand, maar ik probeer het alsnog. Ja. Kijk, ik heb nu een waaier van kaarten voor me. En wat, wat doen we nu? En nu geef jij die kaart aan mij. Oké, okay, dus ik pak met mijn linkerhand, Het is de gevoelshand. Drie kaarten, ja. Drie kaarten. kaarten ja. Kijk, dan hebben we één, nummertje twee ja. en nummertje drie. Ik heb nog steeds de vraag in mijn hoofd. Ja, is goed. Nou leg ik ze om en dan ga ik ze voor jou lezen. En wat we zien is dat het onderwerp is beker Team. Dat is de kaart van het gezin, het gezinnetje, het ultieme... Je ziet ook vader, moeder, twee kindjes, het ultieme nou, dat, is dat is inderdaad mijn, mijn toekomstbeeld. Ja. Dat zie je ook op het plaatje. Je ziet echt een mannetje, vrouwtje, twee spelende kinderen en een regenboog eroverheen. Nou, fantastisch. Oh, prachtig. Wat je ziet van het verleden is dat je zit in staven zes. Je zit op je paard, dat is een ego, en je hebt een idee aan je hand. En... prins op het witte paard? Ja, nou ja. Maar de... in ieder geval jouw idee met een lauwe krans. En kennelijk, ik weet niet, wilde je bij de radio werken ja. of zoiets? Nou, dat is je geluk. Dus dat komt er vandaan. En nu... Het is tot nu toe allemaal positief. Ja. Maar wat kan ik doen om toch die... Vriendin te krijgen in 2014. Nou, wat je ziet is in die andere kaart, de toekomstkaart, de laatste, dit is Staven 7. Dat je houdt vast aan één idee en alle andere ideeën die daarvoor staan, die alternatieven zijn. Dus ik denk dat dat ene idee het gezinnetje, het ultieme gelukkig gezinnetje is. Dat alle andere ideeën, die wijs je af, daar kijk je niet eens naar, want je hebt die ene staaf in je handen. Dus mijn advies is open mind. Kijk eens wat verder rond. Laat dat enige idee van dat ontzettend gelukkige gezinnetje... wat bijna nooit voorkomt. Maar, oké, okay, je hebt het in je hoofd, het plaatje. Laat dat plaatje los en ga eens gewoon kijken wat er verder rondkomt. En dan komt het goed in 2014? Dat ben jij. Jij bepaalt het. Ik heb geen idee. Jij doet het. Nou, Kees, ik ben met de billetjes bloot gegaan. Ik, uh, ik ga straks uh, open-minded verder op dit feestje en... Uh... Uh, ja, ik ben ondertussen gebroken, dus ik ga straks ook naar huis toe. Maar veel succes nog met je uitzending. Ik raad je dit van harte aan. Nou, dankjewel uh, Roel. Uh, ja, ik heb dan wel geen vriendinnetje nodig. Maar uh, ja, ik zal eraan uh, denken op het moment uh, dat het uh, nodig is. Zo direct uh, hoor je een beetje uh, gek nieuws. En gaan we op pad? Nou, de Martijn gaat op pad met een uh, fantastische paparazzo. Op zoek naar een beroemdheid. En wie dat is, hoor je naar Eliza Doolittle. Skinny Jeans, Eliza Doolittle. Hier uh, op Radio 1. Kukuk. Het is uh, kwart voor zeven. Even kijken naar het uh, nieuws waarbij je denkt... Kukuk. Ja, precies. Zoals de Canadese Melinda Moon... die een stukje van haar oren heeft laten afsnijden... om meer op een elfje te lijken. Melinda is er uh, namelijk van overtuigd... dat ze uit een andere wereld komt. Ze betaalt 300 dollar voor de operatie. Kukuk. En uh, rapper Kanye West heeft zijn zes maanden oude dochtertje een Lamborghini cadeau gedaan. Niet een echte, maar een mini-versie. En het is een trapauto die ook nog eens een exacte kopie is... van Kanye's matzwarte Lamborghini. Ja, ik zal hem uh, straks eventjes twitteren. En uh, ja, het zal hem uh, wat duiter gekost hebben. Koekoek en de, kerststa uh, de kerststallen van de Vlaamse Roland Campeneers. zijn uh, al jaren een traditie in Steenokkerzeel. Hij uh, bouwt ze elk jaar... Met een ander thema en dat was dit jaar de wassalon. Dus naast Jozef en Maria staat er een grote wasmachine en hier onderbroeken te drogen. Waaronder twee strings uh, of strings. En dat vonden ze in Steenokkerzeel te ver gaan. Goedemorgen Roland. Ja, meneer. Um, waarom uh, kunnen een paar strings niet? Oh, dat weet ik zelf niet. Dat heeft enkele mensen hier in Steenokkerzeel toch tegen de borst gestoten hè? Want je, je had uh, die strings aan een uh, waslijn hangen, een rode zag je. Ik had die gewoon string's aan de waslijn hangen en ik was mij daar niet van bewust dat daar in één keer zoveel heisstappen rond hè? Want uh, uh, je hebt dit niet zelf gehoord, dat mensen die kanten uh, onderbroekjes zitten. Nee, feitelijk kwam dat hier van de plaatselijke priester die hier, die hier dienst doet, die hadden ze gebeld dat dat echt niet, dat dat echt niet, niet, niet, niet goed was. Dus uh, de priester kwam naar je toe en zei: Roland. Uh, ze moeten weg. Heb je ze ook weggehaald? Ja, ik heb ze dus de dag daarna heb ik ze van de draad genomen. Hè? En, en zijn ze nu helemaal weg of heb je er nog wel een paar over? Ja, daar hangt er nog, zit er nog eentje in. Hè? Ook... Nog tussen de wasmachine zit nog, daar zitten er twee rollen voor het water uit te drogen. Hè? Mm -hmm. En daar steekt er toch nog altijd eentje tussen. Hè? Want de meeste mensen zeggen waarom heb ik dat nu toch weggedaan? Hè? Maar ik ook voor de vrede een klein beetje te bewaren hier in de, in de gemeente waar ik woon. Ja. Mm -hmm. Want dat heeft nu in alle kranten hier gestaan. En uh, ja, daarom heb ik het toch maar even weggenomen. Hè. En is er nou niemand zo dapper geweest om persoonlijk op je af te stappen? Niemand. En dan zegt Roland, ik, ik, ik vind het superleuk, die wasmachine in combinatie met het kerstalletje, maar dit is, gaat me te ver. Ja, te ver. Ja. Ik weet niet hoe, hoe dat bedoelt. Je, te ver, ja. De mensen daar nou, te ver. Daar was, ik, heb daar, ik was me daar niet van bewust. Ik heb gewoon de wasmachine daar gezet. Dat is iets leuks. Naar iemand met uh, een, een kleintje aan, voor Daar aan te draaien. En ik had gedacht. Ik zal daar twee, een grote onderbroek hangen. En ik zal daar twee kleintjes hangen. Hè. Maar ja, het moet toch iemand. Ja, dat het uh, meerdere malen dat ze gebeld hebben. Dat, uh, dat dat toch niet erdoor kon. Oké. Okay, en, en, en nu? Wat hangt er nu op de waslijn? gewoon een, een grote boxershort, een een, een, onder, een onderhemdje zo, hè en, en een grote, een, grote een, oma, een oma onderbroek hè een, ja, een grote witte niet. slip dus ja gewoon, gewoon een grote witte slip hè een grote witte onderbroek ja en een grote boxershort hè maar nou gewoon ja. het kleine, het <laughs> kleine dus het, de, de lingerie dat mij mijn bericht gestuurd hè liever de lingerie weg te nemen, dat dat aanstoot kan. Nou, dan vind ik uh, uh, mooie lingerie uh, toch iets beter dan een grote witte oma onderbroek. Ja, maar ja, dat ik is. Ook. En daarom, het is dat dat, dat er leuk aan nu zijn. Er komen nog mensen, alleen ze komen kijken. Want normaal als je een gewone kerststal zet. Allee, toch. Echt te geloven, Maar dat andere, dat ze komen, hier komen andere mensen kijken die echt niet zo geloofd zijn. Maar ze komen eens kijken wat ik, wat ik maak. En dat is, dat is het leuke eraan. En daar wordt die smechel. Een keer even smechel lachen, hè. Precies. Nou, en jij krijgt uh, veel bezoekers erbij. Roland Kempenaar, bedankt en goedemorgen. Dank u, vriendelijk. Succes met de Kerstal Tof. en uh, de onderbroeken. Tot genoegen, hè. Dank u. Dag. Dag.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 een beetje singer-songwriters van Nederlandse bodem te draaien. Dus heb ik deze uit de bak gepakt. Dotan, daydreamer uit 2011. Start. Het kan soms snel gaan. Een jaar geleden kocht MS Bronwater, zoals hij zichzelf noemt, een videocamera. En inmiddels is hij de meest fanatieke amateurpaparazzo van het land. En hij is er nog goed in ook. Zo was hij de eerste Nederlander in 15 jaar... die Bob Dylan op de gevoelige plaats wist vast te leggen. Verslaggever Martijn zag dat de beroemde zanger Charles Asnafour optrad in Amsterdam. Samen met de paradijsvogel van vandaag, MS Bronwater, ging hij op jacht. He may be the face I can't Het mooiste is zo'n tocht dat je hem uh, in beeld hebt. Dat, dus dat hij komt, je wacht uh, een hele dag, wacht je, voor vijf seconden misschien. Yeah. En op die vijf seconden moet je er zijn. Je kan niet gaan kloten met die knopjes. Je, je, je kan niet dat dat, dat dat ding ervoor zit. Dus dat moment moet je hebben. En je hebt een jaar geleden... Uh, een, ja, gewoon een heel klein handzaam videocameraatje gekocht. Waarom? Nou, ik had hem in de eerste instantie gekocht... voor de, de lekkere wijven. Dat was de zomer. ik dacht, nou, <laughs> daar hebben we wat. Ja, die, had je aan, die, ja, die de... ging je filmen op straat? Nou, leuke vrouw, die wil ik wel erop zetten. En toen ben je uh, sterren gaan spotten dus... Um, en je bent er gewoon tussen gaan staan. Je bent gewoon tussen die paparazzi gaan staan. En zij hadden niet zoiets van rot op joh. Nee. Nee, kijk, in het begin gaan ze natuurlijk kijken. Wie is die uh, Rasta? <laughs> maar op een gegeven moment zien ze je overal. Zien ze je, en ze weten, ik heb geen redactie. Dus dan beginnen ze wel een beetje bewondering voor je te krijgen. Dus, dus ik uh, word gedoogd, laat ik het zo zeggen. Ja, ze vinden je ook aardig. Ik ben heel aardig. <laughs> paparazzi <laughs> <Ja. laughs> ja. Het is inmiddels, uh, nou... Uh, iets over half drie, we staan hier inmiddels alweer ruim een uur. Voor Hotel de Grand, want waar zit hij dus in? Via, via ben je dat te weten gekomen? Ja, via, via, via uh, je netwerk kom je erachter. En dan, uh, ja, dan ga je hier posten. Je, je, je denkt dat hij tegen een uur of vier, vijf gaat, dat hij eruit gaat. En dan ga je wachten hier gewoon. En dan sta je dus een uur in de kou, zoals wij nu doen? Ja, ja een uur in de kou met een uh, colaatje light of een colaatje zero. En dan wat heb ik hier nog meer, tuk. Dus we komen de dag wel door, jong. Goedendag. That... Alles goed met u boekhoud? Oké. I'm a laffe <lover>, boy. May come to me from shadows <laughs> of the past. That I remember till the day. Bijna half vijf. Mijn handen vriezen er ook zo ongeveer af. <laughs> <laughs> je jou niet, hè? Heb je het in gewend. Nee, nee maar. ik heb wel een pegel <laughs> maar, uh, voor de rest. ah, Het kan niet lang meer duren, joh. Er rijdt nu weer een uh, super luxe uh, zilveren taxi... de binnenplaats van het hotel op. En dit is... Dit is, dit is hem, dit is hem zeker. Ja, daar gaat hij. Ja, gaat De taxi rijdt nu uh, het afdakje onder. In het bronwater, is het vast te filmen? Ja, ik zat te filmen en ik uh, ben... Uh... Helemaal opgewonden Dat zijn die kinderen weer. Ja, ja, ja, ja. Dat is hem. Ja, is, ja, is Die handtekening? Navo, please. Hier zit zitten. Jij zit voorin. Could I have your autograph, please? Uh. Yes, we doen do that. Oh, Bonjour, monsieur Navo. I've got two, uh, one record and one picture, please. Okay. Bonjour, monsieur Navo. Bonjour. Uh, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon concert. Merci bon beaucoup. au revoir. Au Nou. Wow, hebben we hebben nou zo gewoon zo als een voer. Dit is <laughs> <de> toch kicken of niet? En? Yes. Ja, maar dit <de> is kicken hier? Hé, ik heb hem ook. Heb je hem ook? Ja, maar weet je hoe goed ik heb hem. Martijn, de paparazzo van BNN University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 Young op Radio 1. Kees Dorenstein. Start. Het is drie minuten voor zeven. Um, Wim Eikelboom die is uh, aangeschoven. Hallo Wim. Ja, dag. Van uh, EO. Dit is de zondag. En jullie hebben de allerlaatste, echt aller, allerlaatste uitzending uh, van het programma. Ja, dat klinkt meteen heel verdrietig. Maar uh, we mogen gelukkig nog wel radio blijven maken. En dat gaan we vanaf 1 januari elke dag doen. Tussen 6 en 7, 18, 19 uur. Ook op zondag. En wat we nu in Dit is de Zondag doen, dat zullen we dan uh, daar gaan doen. Dus mm -hmm. het gesprek met een inspirerende Nederlander zal je daar blijven horen. En wie is het vandaag? Vandaag is het de Henk Vreekamp. En Henk Vreekamp die, uh, dat is een, een wandelende dominee. Die heeft een boek geschreven met een prachtige titel, De Tovenaar en de Dominee. Een van zijn drie boeken. En die boeken die zijn ontstaan doordat hij ging wandelen op de Veluwe. Mm -hmm. En daar op zoek ging naar sporen van het heidendom. En sporen van heidendom vind je overal. Hè. Die zitten in namen van de week. Ja. Woensdag, Bodan, Vrijdag, Freya, de god van de Germanen. Mm -hmm. nou, daar heeft hij een verhaal bij. En, en daar heeft hij iets met een tovenaar. dan. En die tovenaar dat is een overgrootvader. En dat, was hij dan ook echt een tovenaar? Dat of was waarom? een magier, die woonde in Hoeverlaken. En die had magische krachten, volgens de overlevering. En ik ga aan hem vragen of hij dat ook echt gelooft. Wauw, en heeft hij een heel mooi boek van overgeschreven. Dat kan je zo direct dus horen tussen 7 en acht. Hey, Eo, oh, dit is de zondag. Volgend jaar gaat het start gewoon weer door hoor. Dus dan uh, ben ik weer volgende week. Nou, klaar is Kees. Goedemorgen. <lacht>